Maarten Het Aardige Monster Maarten Monster ging elke morgen naar het Marktplein. Zodra hij daar aankwam, luidde hij een bel en riep... Ik ben Maarten Het Aardige Monster en ik ga voor u optreden. Ik kan jong leren en dansen en degen slikken. En ik kan rol schaatsen en tegelijkertijd op mijn trompet spelen. Kom kijken, kom kijken... Eerst ging Maarten op een voetbal staan en jongleerde met zeven eieren. Daarna ging hij koordansen, terwijl hij een kan limonade op zijn neus droeg. En eenmaal in de week deed hij een heel apart nummer, dan slikte hij een degen in. De voorstelling eindigde met rolschaatsen, terwijl hij een vrolijk wijsje speelde op zijn koperen trompet. De mensen vonden het optreden van Maarten monster prachtig. Ze klapten in hun handen. Maarten maakte dan een buiging en de mensen gooiden geld in zijn hoed. Na de voorstelling ging Maarten naar huis. Hij woonde helemaal alleen. Als hij s'avonds aan tafel zat, zuchtte hij verdrietig. Iedereen komt naar mijn optreden kijken, maar nooit komt er eens iemand bij me eten of op bezoek. Op een dag kwam prinses Andrea naar de markt. En ook zij vond de voorstelling van Maarten prachtig. Na afloop pakte ze de hand van Maarten Monster en zei... ''U bent heel dapper. Ik heb erg genoten van uw optreden.'' Die avond voelde Maarten zich voor het eerst gelukkig. ''Wat was die prinses mooi en lief,'' dacht hij. Maarten hoopte dat prinses Andrea de volgende dag weer naar hem zou komen kijken. Maar ze kwam niet. De dag daarna kwam er een boodschapper van het paleis naar de markt. Hij gaf Maarten een brief. Daarin vroeg prinses Andrea of hij die avond tijdens het bal in het paleis wilde optreden. Maarten was dolgelukkig. Toen het bal al een tijdje aan de gang was, bliezen de trompetters van het orkest opeens ta ta ta, en de koning riep: Hier is Maarten Monster. Maarten jongleerde en liep over het koord. En hij deed een heel gevaarlijk kunstje. Hij at vuur. Prinses Andrea genoot. De koning bedankte Maarten. Het feest ging verder. Later op de avond zei de koning... De jonge man die deze tovering langer dan vijf minuten kan dragen... mag met prinses Andrea trouwen. De prinses keek naar Maarten... Maar die keek verdrietig naar de knappe jonge mannen die de ring wilden passen. Maar geen van de jonge mannen kon de ring langer dan tellen dragen. Zodra ze hem om hun vinger hadden gedaan, werd de ring heel heet. Dan trokken ze de ring van hun vinger en gooiden hem weg. De laatste jonge man gooide de ring zo ver omhoog dat hij boven op de lamp terecht kwam. Ik zal hem wel pakken. ...zei Maarten. Hij sprong met een reuze zwaai omhoog... ...pakte de ring en deed hem aan zijn vinger. En de ring werd niet heet. Toen Maarten weer op de grond stond... ...zei de koning plechtig... ...Maarten heeft de ring langer dan vijf minuten gedragen. Hij mag met prinses Andrea trouwen. Alle gasten klapten voor Maarten en prinses Andrea... Maarten gaf de prinses een kus en zei, nu blijven we altijd bij elkaar. Ze trouwden de volgende dag. Maarten leerde Andrea al zijn kunstjes. En één keer in de week traden ze samen op voor de koning.